...met het NOS Journaal. Voor de kust van Dubai is een olietanker uit Kuwait geraakt door een drone of raket en een brand gevlogen. Volgens Kuwait werd de tanker aangevallen door Iran. Het schip was volgeladen en lag voor anker toen die werd getroffen. Het staatsoliebedrijf van Kuwait zegt dat er mogelijk olie in zee lekt. Volgens Dubai is de volledige bemanning in veiligheid gebracht. Iran waarschuwt dat het geen enkel vijandig land door de straat van Homo zal laten varen... In het westen van Haiti hebben bendes een bloedige aanval uitgevoerd. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er ruim 70 mensen gedood. Gewapende mannen stormden dorpen binnen en staken huizen in brand. Zo'n 6.000 mensen zouden op de vlucht zijn geslagen. Een woordvoerder van VNCF Guterres roept op tot een grondig onderzoek. De afgelopen vijf jaar zijn er in Haiti ruim 20.000 doden gevallen door geweld. Het Israëlische parlement is akkoord gegaan... met een omstreden uitbreiding van de wet over de doodstraf. De nieuwe wet verplicht rechters van militaire rechtbanken... de doodstraf te geven als iemand wordt veroordeeld voor een terreurmoord. Hoger beroep is niet mogelijk. De wet stuit op felle kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties... omdat militaire rechtbanken zaken behandelen van de westelijke Jordaan-oever. Daardoor geldt de wet in de praktijk alleen voor Palestijnen. Verschillende landen, waaronder Nederland, riepen op om tegen de wet te stemmen. Nederland moet fundamentele keuzes maken over welke gevolgen van klimaatverandering we acceptabel vinden. Dat zegt het planbureau voor de leefomgeving. Omdat volledige bescherming tegen alle risico's onmogelijk is... moet Nederland bepalen hoeveel sterfgevallen en schade acceptabel zijn... en wie of wat met voorrang beschermd moeten worden.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 Of the night, I'll be there.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 YES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 I honey bring it close to my I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lip. I honey bring it close to my yeah. I honey bring it close to my lip. I honey bring it close to my lips. Yeah. This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 It's summertime, the time. in the blood of mine, Good. and everything you look for, mm -hmm. you'll find, take a look inside, that'll be the time, that'll be the time, and everything we shine, so pride it makes you cry.